Jaron van Kam met het CNOS Journaal. De FIFA gaat onderzoek doen naar de toewijzing van het WK van 2006 aan Duitsland. De gang van zaken bij de toewijzingsprocedure in het jaar 2000 wordt meegenomen in een breed onderzoek naar corruptie binnen de Wereldvoetbalbond. Het Duitse weekblad der Spiegel meldt dat het Duitse organisatiecomité vier fifa bestuurders heeft betaald om voor Duitsland te stemmen. Het gaat daarvoor was volgens het blad afkomstig van een topman van Adidas. Uiteindelijk had Duitsland net genoeg stemmen om het WK binnen te halen. Amerika vindt dat de Verenigde Naties sancties moeten opleggen aan Iran vanwege het schenden van afspraken. Iran heeft een nieuwe testraket gelanceerd en volgens de VS is dat in strijd met de afspraken die de VN met Iran heeft gemaakt. De raket heeft een rijkwijde van 2000 kilometer, genoeg om Israël te bereiken. Dat kon ook al met oudere raketten, maar de nieuwe zijn veel nauwkeuriger en kunnen bovendien gelanceerd worden vanuit ondergrondse tunnels. De bewonersbijeenkomst in de Haagse wijk Bezuidenhout over de komst van een noodopvanglocatie is rustig verlopen. De gemeente wil 600 asielzoekers opvangen in het voormalige ministerie van Sociale Zaken. Er waren zo'n duizend bewoners op de bijeenkomst afgekomen. De burgemeester van Aertsen beloofde de bewoners dat de gemeente er alles aan doet om de veiligheid te waarborgen. Hij sprak over Den Haag als een stad van compassie waarop hij applaus kreeg. De asielzoekers blijven tot 1 januari in het voormalige ministerie. Er is mogelijk opnieuw een drugsdode gevallen bij het Amsterdam Dance Event. Dat zegt burgemeester Van der Laan tegen het lokale omroep AT5. Over wat er precies is gebeurd wil hij nog niks zeggen. Vorig jaar overleden tijdens het event drie mensen na het gebruik van drugs. Dit jaar is in een campagne gewaarschuwd voor de risico's van drugs... en gevaarlijke XTC-pillen in het bijzonder. Van der Laan spreekt van een grote tegenslag. Nu het erop lijkt dat het ondanks intensieve campagnes toch weer is gebeurd. Het weer, vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen overwegend bewolkt en vooral in de middag opnieuw regen. Het wordt dan een graad of 10. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al 25 jaar. En jij beleeft het. beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. ZZFM. Met, met, met nu. Zie het. soon. Sure. I'm go